Het gemeentebestuur van Vlissingen heeft veel onrechtmatige declaraties ingediend, blijkt uit de rapport van de onderzoekscommissie. Volgens de commissie riep een derde van alle declaraties vragen op. Zo declareerde burgemeester Roep voor zijn nieuwe woning onder meer een keukentrolly, badkameraccessoires en barkrukken, terwijl de regeling alleen bedoeld is voor stoffering. Donderdag buigt de gemeenteraad zich over de bevindingen van de onderzoekscommissie. Het weer vanaf morgen een aantal dagen rustig en droog. Vooral in de middag veel zon. Maximum temperatuur gaat omhoog naar 25 tot 28 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Your power so that your name will be feared in every nation. Let us do your works, let us boldly speak your holy word.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 Elke pad de voeten vast. En zegt, dit is wat ik wil dat jullie doen, dit is waarom ik bij jullie meeknip. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld.